We gaan naar de sneeuw, ik vind de bergen Daar gaan we, daar gaan we, twee vingers in de lucht, ah, ah, yeah. Maandagmiddag haperen skiën, dinsdagmiddag haperen skiën Woensdagmiddag ik weggevallen, maar ik ging toch apris skiën Donderdagmiddag apris skiën, vrijdagmiddag wat een honger, dus ik ben eerst even wat gaan eten Maar daarna haperen skiën Maandagmiddag ga preskijen, dinsdagmiddag ga ik preskijen. Woensdagmiddag rollen kop, hij, maar ik ben gaan preskijen Dondagmiddag ga vrijdagmiddag Vrijdagmiddag, verschrikkelijke de lazers van de hele week Dus ik had eigenlijk niet zoveel zin meer, Maar toen belde mijn vriend Leo, mijn zaktelefoon En ik zat even in de sauna, hebben we kater uit te zweten En toen hoorde ik dat berichtje pas wat later dus bel hem terug, maar toen had ik geen bereik in de bergen, hoog in de bergen. Dus toen had ik hem eigenlijk te pakken, maar toen nam eerst Bonnie op, maar daar was geen touw meer aan vast. Te knopen, die was helemaal bezopen. Dus toen had ik Leo aan de lijn, toen we het erover, toen zijn we eerst even een broodje, een broodje gaan eten. En toen zijn we gaan gaan Maar ja, ga we dinsdagmiddag. Oosterdagavond apriskiën, donderdagmiddag apriskiën Vrijdagmorgen apriskiën, zaterdagochtend apriskiën Zondagmiddag even naar de kerk en daarna apriskiën Maandagdag apriskiën, dinsdagmiddag apriskiën woensdagmiddag weet ik niet meer, maar het zal apriskiën geweest zijn Donderdag apriskiën, vrijdag apriskiën Zaterdag apriskiën, zondag ging je weer naar huis toe Yo, is Gregor, he's a snitcher, the ball is a slipper, and adios! Hoi! I'm going to drink! Why? Why? Why? Why? Why?